Op die avond, toen het prachtige feest in het Nieuwe Tsarenpaleis volop aan de gang was, wist ik nog niets van het geweldige avontuur dat me te wachten stond. Ik was van geen kleintje vervaard. Moeilijke zendingen had ik al meer dan eens tot een goed einde gebracht, maar wat enkele uren later van me verwacht werd, dat was beslist de klap op de vuurpijl. Toen ik twintig jaar was, werd ik ingelijfd bij het korps van de zaar. Ik was dus militair en... Maar waarom zou ik mijn hele leven gaan vertellen? Wat ik in Siberië heb meegemaakt is meer dan genoeg. En het avontuur begon op die avond. Tijdens het bal in het nieuwe Tsarenpaleis. De Tsar zelf was niet in de balzaal. Hij was in een andere vleugel van het paleis. Er kwam een diepe rimpel in zijn voorhoofd toen generaal Kissov op hem toestapte. Sire, nog een telegram. Uit Tomsk? Uit Tomsk, Sire. Is de telegraafverbinding voorbij, Tomsk, dan verbroken? Sinds gisteren. Generaal Kishof, vraag om het uur een telegram uit Tomsk. En dan me verder op de hoogte. Tot uw orders, Sire. Zedert gisteren hebben we dus geen contact meer met mijn broer. Nee, Sire. Geen contact meer met de Grootvorst. En evenmin met generaal Vorzenov. En binnenkort komen de telegrammen zelfs niet meer over de Siberische grens. Maar onze troepen hebben toch bevel gekregen om dadelijk naar Irkutsk op te rukken? Ja, het bevel stond in het laatste telegram dat de overkant van het Baikalmeer bereikte. En we weten dat de Tartaren nog niet over de Irtis en over de Obi zijn getrokken. En Ivan Ogarev, geen nieuws over die verrader? Nee, sire. De hoofdcommissaris van politie weet niet eens of Ogarev de grens over is geraakt of niet. U moet zijn persoonsbeschrijving doorgeven aan alle telegraafposten. Alle telegraafposten waarmee we nog verbinding hebben. Hij had de rang van kolonel nu, hè? Ja. Het was een verstandig man. Maar hij was heerszuchtig en onbetrouwbaar. Daarom heeft de Grootvorst hem naar Siberië verbannen. Na zes maanden heeft u hem genade geschonken en is hij teruggekomen naar Rusland. Ja. Het is nu twee jaar geleden. En niemand weet waar hij is. Maar ik weet dat hij naar de Tartaren is overgelopen en nu tegen ons strijdt. Hij is een slechte kerel. Hij zal zich willen wreken. In Irkutsk is het leven van mijn broer de Grootvorst in gevaar. Hij weet wel dat Ogarov een oproerkraaier is, maar niet dat hij een verrader is. Telegraaf of geen telegraaf, we moeten de Grootvorst en generaal Vorzanov verwittigen, Gishof. stuur mijn koerier, onmiddellijk. De beste. Jawel, Sire. En zeg tegen niemand een woord over die. Vraiment, monsieur. Cette petite fête charmante. Yes, ik heb haar naar Londen getelegrafeerd. Splendid. En ik naar Paris, naar mijn nicht Madeleine. <laughs> maar beste Jolivet, houd daar toch mee op. Waarom al dat geheimzinnige gedoe? Iedereen weet dat je niet eens een nicht hebt. Als je naar Parijs telegrafeert, is dat naar je krant. Je bent journalist net als ik, maar ik kom er vooruit. Ik ben Harry Blount, buitenlands verslaggever van de Daily Telegraph. Maar hoe komt u daarbij, monsieur Blount? Mijn nicht is. <laughs> kom, kom, kom, kom. Nou, ik vond dat ik ja moest zijn dat het Tsar er heel somber uitzag. Hij heeft een gezicht als een donderwolk. Ja, niet te verwonderen. General Kisov heeft. General Kisov heeft hem waarschijnlijk verteld dat de telegraafverbinding met Irkutsk verbroken is. Komaan! Dat weet u ook? Mm -hmm, my dear Joliver. Mijn laatste telegram geraakte maar tot Oedinsk. Het mijne tot Krasnojarsk. Hij zal duchtig gevochten worden in Siberië. Monsieur. Ja, vergeet dat maar niet aan je, je nicht te zijn. Eigenlijk een interessante veldtocht om van bij mee te maken, monsieur Blond. En ik zal hem meemaken, sir. Reken maar. Dan ontmoeten we elkaar misschien nog ergens waar het minder veilig is dan op deze dansvloer. Goed, Minder veilig, maar waarschijnlijk niet eens minder glad. <laughs> En de koerier, generaal Kistof? Hij is hier, sire. Hebt u de geschikte man gevonden? Ik sta borg voor hem. Waar komt hij vandaan? Uit Siberië. Siberië? Mm -hmm. Koelbloedig, verstandig en moedig? Ongetwijfeld, sire. En sterk? Koude, honger, dorst en vermoeienis hebben geen vat op hem. Betrouwbaar? Eerlijk als goud. Hij heeft zijn leven veil voor uw majesteit. Hoe heet hij? Mikhail Strogoff, sire. Hij kan binnenkomen, kies af. Bent u Strogoff? Michael Strogoff, kapitein bij het korps Koeriers van uw majesteit. Tot uw orders, sire. U kent Siberië? Ik ben geboren in Omsk, sire. Hebt u daar nog familie wonen? Mijn oude moeder. Deze brief is bestemd voor mijn broer, de Grootvorst. U moet hem bezorgen en hem de Grootvorst zelf ter hand stellen. Dat zal ik doen, Sire. Weet u waar de Grootvorst is? In Irkutsk, Sire. Dat schrikt u niet af? Ik voer het bevel van uw majesteit uit. U moet door een gebied dat in opstand is, kapitein Strogoff. De Tartaren hebben er ons verdreven. Ze zullen alles doen wat in hun macht is om de brief te onderscheppen... zo gauw ze er lucht van krijgen dat die is verzonden. Het is een belangrijke geheime boodschap. Ik zal mijn zending volbrengen, generaal. U zult vooral op uw hoede moeten zijn voor een verrader. Ivan Ogarev. Ik zal voorzichtig zijn. Reist u over Omsk? Het is de kortste weg, Sire. Wanneer u uw oude moeder in Omsk gaat opzoeken... ...bestaat het gevaar dat u herkend wordt. U mag haar dus niet ontmoeten. Ik... Ik zal haar niet opzoeken. U moet me de verzekering geven dat u niemand zult zeggen wie u bent en waar u heen gaat. Dat is hoogst belangrijk. Uwe Majesteit heeft mijn woord. Dat is me voldoende. Mikhail Strogoff, van deze brief hangt het af of wij Siberië zullen behouden of verliezen. Waarschijnlijk hangt ook het leven van mijn broer ervan af. Ik zal Irkutsk bereiken of op de weg er naartoe sterven. Ik heb liever dat u in uw leven blijft. Dan zal ik in leven blijven en de opdracht vervullen. Ga nu, kapitein Strogoff. Ga voor God, voor Rusland, voor mijn broer en voor mij. Ik geloof dat we een gelukkige keuze gedaan hebben, Kishoff. Ik ben ervan overtuigd, zie je. Als één koerier deze moeilijke opdracht tot een goed einde kan brengen, dan is het kapitein Strogoff. De volgende morgen zat ik al in de trein die naar het oosten stoomde. Mijn schitterende officiersuniform had ik in de kazerne moeten laten. Ik was gekleed als een muziek, als een Russische boer. En ik noemde me Nikolai Korpanov. Nikolai Korpanov... Had in het overvolle treincoupé de hele tijd zitten kijken naar een beeldschoon meisje. In het station van Nijni Novgorod bleek dat ze ook naar Irkutsk reisde. Zo'n jong meisje. Ze moest wel erg tapper zijn om die lange en uiterst gevaarlijke reis aan te vatten. En het geluk was bovendien ook tegen haar. In het station liepen een aantal politie-inspecteurs op de trein toe, nog voor die tot stilstand kwam. Papieren? Alsjeblieft. U bent Nikolai Korpanov uit Omsk? Die ben ik. In orde. Uw papieren, mevrouw. Dank u. Nadja Fjador uit Riga? Ja, meneer. Wilt u ook naar Irkoetsk? Ja. Dan heb ik slecht nieuws voor u. U mag Rusland niet verlaten. Het oorlogsgevaar is te groot. Naar het schijnt wordt Tomsk al bedreigd door de Tartaren. Alleen wie uit Siberië afkomstig is mag over de grens. Leest u deze affiche maar. Beslissing van de gouverneur van Novgorod. Het is aan alle Russen verboden de provincie te verlaten. De vreemdelingen van Aziatische afkomst daarentegen zullen de provincie binnen de 24 uur moeten te verlaten. Vergeet niet dat u uw reispas in de stad op het hoofdkantoor van de politie moet laten afstempelen, mevrouw Fjedor. U trouwens ook, meneer. Kom huil maar niet, mevrouw Fyedor. Ga even op de bank zitten. Keer terug naar Riga. Twaars door Siberië naar Kirsch reizen is in normale tijden al een hele onderneming. En nu na de inval van de Tartaren is elke kilometer levensgevaarlijk. Ik, ik, ik moet naar Irkutsk. Ik moet... Wat kan er zo belangrijk zijn dat uw leven daarvoor op het spel wordt gezet? Luister, meneer Korpanov. Ik ben de dochter van een banneling. Mijn moeder is een maand geleden in Riga gestorven. Nu reis ik naar Irkutsk, waar mijn vader is. Hij wordt naar Siberië verbannen. Mm, ja, dan begrijp ik u. Misschien kan ik u helpen. M mij helpen? Hoe dan wel? We zullen samen naar het hoofdkantoor van politie gaan. Ik ben hier en moet de stad binnen de 24 uur verlaten. Oh. Ik zal zeggen dat u mijn zuster of mijn halfzuster bent. Als u uw reispas niet grondig controleren, lukt die list misschien. Oh. Oh. oh, dank u. Dank u, meneer Korpanov. Ik weet werkelijk niet hoe ik u ooit zal kunnen vergelden wat u voor me doen wil. Voor mijn part hoefde ze me niet te bedanken. Misschien had ik haar nog meer nodig dan zij mij. Als het ooit mocht uitlekken dat een koerier van de Tsaar op weg was naar de Grootvorst, dan zou men zeker niet denken dat een Russische boer die met zijn zuster reisde die koerier kon zijn. Mijn list gelukte. Nikolai Korpanov en zijn zuster Nadia mocht stad en provincie verlaten. Diezelfde avond was ik met Nadia Fedor aan boord van het stoomschip Caucasus, want ten oosten van Nijni Novgorod waren geen spoorwegen meer. De reis zou nu nog duizenden kilometer ver, per boot, per vlot, per kar... of zelfs te voet gaan. Kom maar, cher Blond? U ook op dit skip? Good Lord, jullie Eerst ontmoeten we elkaar op de feesten in de nieuwe Tsarenpaleis in Moskou. Dan op het hoofdkwartier van de politie in Nitschern of Novgorod. En nu hier. Yes, sir. U loopt me toch niet na, monsieur. Na? Sorry, sir. Ik ben u voor. Laten we niet bekvechten. Als we op de strijdtoneel aankomen, zal er al genoeg worden gevochten. Laten we eerlijke concurrenten worden. Eerlijke vijanden. Vijanden? <laughs> My good. Afgesproken? Afgesproken. Uw hand erop? My hand erop. Vanmorgen om 10.17 uur heb ik de tekst van de beslissing van de gouverneur aan mijn nicht in Paris getelegrafeerd. En ik kom ten uur naar de Daily Telegraph. Bravo, <laughs> monsieur Blanc. Thank you, Mr. Jolivet. En geheel tot uw dienst. Dat zal moeilijk zijn. Wij zullen het proberen. <laughs> Nicolai. Nadien. <laughs> Hoe ver zijn we nu al van Moskou? 900 kilometer. Oh, 900 van de 5000 die we hebben af te leggen. Ja, het is een lange reis. Maar ik zal het als een gunst beschouwen... je gezond en snel bij je vader te brengen. Oh, ik ben je erg dankbaar. Zonder jou zou ik Rusland niet zijn uitgeraakt. En dat zou me doodongelukkig hebben gemaakt. Had je werkelijk... Helemaal alleen door de steppen van Siberië reizen? Het was mijn plicht. Maar nou, wist je dan niet dat dat land in opstand is? Toen ik nog in Riga was, had ik nog niet van de Tartarse inval gehoord. Dat weet ik pas van in Moskou. En toch ben je verder gereisd. En heb ik het geluk gehad jou te ontmoeten. Of omgekeerd. Maar zou je nu niet liever naar je huid gaan om te rusten? Ja, ik ben erg moe van al die opwinding. Kom met jou. Je broer, Nikolai Korpanov, zal je naar je hut brengen. Nadia en ik werden goede maatjes. Het speet me alleen dat ik haar mijn ware naam niet kon verklappen en haar vertellen dat ze met kapitein Mikkel Strogoff op stap was, met een koerier van de Tsaar op weg naar Irkutsk met een uiterst belangrijke brief... En wat ik nog erger vond, was dat ik haar wat zou moeten voorliegen als ze me naar het doel van mijn reis zou vragen. Toen we na de Caucasus in de stad Perm waren aangekomen, werd de reis per kar voortgezet. Na een halve dag rijden langs hobbelige wegen, waren we aan een paardenpost gestopt om nieuwe paarden te laten inspannen. Ik had liever een beter en comfortabelere rijtuig voor je gehad. Je weet toch dat ik zelfs te voet zou gaan om bij vader te geraken? Ja, maar een rit in zo'n boerenkar is geen kleinigheid voor een vrouw. Als ik klaag, mag je me achterlaten en alleen verder reizen. Hè? Je uithoudingsvermogen is te bewonderen. En we moeten dadelijk verder. Onze koetsier hoorde van de vorige postmeester dat er een ander rijtuig ons vooruit is. Ik hoop maar dat er langs de weg voldoende paarden beschikbaar zijn. Oh, daar komt de koetsier. Wel... Heb je de postmeester gevraagd hoeveel de andere wagen ons voor is? Een uur of twee, vadertje. En hoeveel reizigers zaten erin? Twee. Rijden ze snel? Als arende. Vooruit dan. Klim op de bok En drie dubbele fooi als we ze inhalen. Die opgave was wel bijzonder moeilijk. ...betrokken immers door het Oeralgebergte. Bovendien stak er een stormwind op. Toen de duisternis viel, brak er een zwaar onweer los... ...en met gevloek en geschreeuw probeerde de koetsier de paarden op te jagen. Maar toen het donker was geworden, wilden de dieren niet meer verder. De beesten willen niet meer, vadertje. Maar wanneer zullen we dan over de top van de berg zijn? Als ik ze weer op gang krijg. Niet vroeger dan vannacht, één uur. Is hoe zie jij eruit? Is het de eerste keer dat je een onweer in de bergen meemaakt? Nee. En ik hoop dat het niet het laatste is. Ben je bang? Bang ben ik niet. Maar ik geloof niet dat het verstandig was nog zo laat te vertrekken. Ik heb geen tijd te verbeuzelen en het wacht de pater op gang te krijgen. Hé! Hey. Hé! Hey. Voort, zakkerse beesten, Huuu! Huuu! Veruit, wat toe? Daar zaten we dus. Midden het onweer, boven in het oralgebergte en dan nog bij nacht. Het was er akelig en vreselijk gevaarlijk. Heb je geslapen, Nadia? Ja. Ik ben plots wakker geschrokken. Het stormt en onweers of de hel is losgebroken. Geen wonder dat je wakker schrok. Wees maar op alles voorbereid. Vadertje! Hé, hey, vadertje! De paarden willen echt niet meer. Ze worden verblind door de bliksem en opgeschrikt door de donder. Als ik ze opjaag, breken tuig of dissel en slaan de beesten op hol. Wacht, ik kom je helpen. Hou je goed vast, vadertje! We kunnen hier onmogelijk blijven. We zullen hier niet blijven, meesmuiterst. De storm zal ons zodanig van de berg blazen. Let's niet. Neem het linkerpaard. Ik zorg voor het rechter. Pas op, Nadia. Hij Wees maar niet bang. Ik ben niet bang. Wil u terug naar beneden, vadertje? Nee, man, naar boven. Om die rots heen. Hogerop zijn we beter beschut. Maar de paarden willen niet. Wat doe wat ik zeg. Trek je paard vooruit. U! Voor het beest, voor u. Huuuut! Zakkerloop, Uit, Uitman, sneller! Als de kap maar niet van de kar wordt geblazen, houd je mond! Kijk uit, vadertje! Er valt een stuk rots naar beneden! Trek hem, man, trek wat je kunt! Pas op, op Het is goed, stop niet maar! Hier zijn we beter beschut. God zal het u lonen, vaderje. Nadia, we zullen hier wachten tot het onweer overdrijft. Dat is beter dan te vermoeien. Met het donker kunnen we toch niet aan het afdalen beginnen. Als de zon opkomt, zal het nog moeilijk genoeg zijn. Nicolai. Je houdt hier toch niet haalt omdat je denkt dat ik bang ben of moe. Ik weet dat je een heel dapper vrouwtje bent. Maar ik mag zelf geen gevaar lopen. Ik heb een heel belangrijke zending te volbrengen. Help, Help me! Help! Hey, luister, ik hoor iemand roepen. Hebt u dat ook gehoord, vadertje? Het zijn reizigers die om hulp roepen. En dat ze dan maar niet op ons rekenen. En waarom niet? ...omdat we paarden en rijtuig toch niet weer in gevaar kunnen brengen. Ik zal te voet gaan. Dan ga ik mee. Nee, je moet hier blijven. We mogen de koetsier niet alleen laten. Je blijft hier wat er ook gebeurt. Die boer van u is niet goed, Snik. Hij doet zijn plicht. Hé, hey daar! Waar bent u? Eerst volgen de paardenpost krijg je van de stok. Hoor je niet? Kom terug. Sacré-nauté-non. -no Het uilskuiker rijdt maar door en net niet eens dat hij ons op de weg laat staan. Hé, hey. oh. <laughs> ja, moet hij daarom lachen? Ja, ik denk dat u gelijk hebt. Zowat zou in Engeland nooit kunnen gebeuren. <laughs> en in Frankrijk ook niet. Good heavens. Jolie, kijk daar. De heer die we op het stoomschip Caucasus hebben ontmoet. Monsieur Korpanov, dat wij u hier ontmoeten, stel u voor. Onze wagen geraakt niet verder. Wij stappen uit om achteren te duwen en de koetsier gaat van vandoor. De, de stommeling denkt vast dat we achter op de wagen gesprongen zijn. Een paar honderd meter hier vandaan heb ik met mijn wagen beschutting gezocht. U kunt met mij meerijden. Met wat geluk zijn we dan morgen allemaal in Yekaterideburg. Meneer Tréchelotti, wij zijn u uiterst dankbaar. Niet waar, meneer Blanc? Yeah, very, very. Of course, dear sir. Extremely kind of you. Wanneer u nog verder de steppen intrekt, is het best mogelijk dat wij elkaar later nog ontmoeten. Ik ben journalist en meneer Jolivet ook. Dat beweert hij van niet. Oorlogsnieuws is onze specialiteit. We krijgen misschien een kogel te pakken, maar is <laughs> zeker een vast. Ik reis naar Omsk, heren, en ik hou niet van geweergeknal. Ik ben een vredelievend koopman. Nou, dan hebt u geen geluk. De Tartaren hebben de hele provincie bezet. Als u hen in Omsk wil zijn, dan zult u moeten voortmaken. Er wordt beweerd dat Ivan Orarev vermomd van over de grens is geraakt... ...en dat hij in Omsk de Tartarse aanvoerder zal ontmoeten. Die meer veel Leef, Kijk, een beer. Nadia. Nadia! De paarden hebben het beest gezien. Ze gaan er vandoor. De koetsier erachteraan. De stommeling. Hij laat dat meisje alleen met het beest. Tjeu, de boel. kijk toch. Korpanov gaat de beer met zijn mes te lijf. Dat loopt slecht af. Let op mijn woorden. Ja, het loopt slecht af. Voor de beer. Het beest is dood. Kom, Jolivet. Incroyable. Het is à fait incroyable. Adia! Ben je gewoond? Nee, ik mankeer niets, Nicolas. Mijn respect, meneer. Voor een vredelievend Koopman hebt u het monster stevig aangepakt, dat moet ik zeggen. In Siberië moet je alles kunnen aanpakken, meneer Jolivet. En de zuster doet voor haar broer niet onder. Als ik een beer was, zou ik dat paar niet voor de voeten lopen. Ah, kijk, daar komt u goed zien, meneer Koopmanov. Ik heb ze. Ik heb de paarden. Je zult ze nodig hebben, man. Want je hebt ook twee passagiers meer. Hier zit stof in voor een prachtartikel, Jolivet. Wat? Dat zal niet gaan, vadertje. Vier reizigers in plaats van twee. Dat is. Dan nou spaar je adem, kerel. We zullen je dubbel betalen. Dubbel betalen? Stap maar in, beste reisgenoten. Die taal verstaat hij, Jolivet. Oh! Oh! Al je klaar, beestjes. Er zal getrokken moeten worden. Oh, kalpjes aan. Iedereen aan boord. Daar gaan we dan. Nee. We hadden een lange, vermoeiende en gevaarlijke tocht voor de boeg. Toch kwamen we een paar dagen later zonder ongelukken in de wisselplaats van Ichem aan. Na een welverdiende nachtrust stonden Nadia, de heren Jolivet en Blount en ik... voor het paardenposthuis gereed om te vertrekken. De beide journalisten hadden ook een wagen kunnen bemachtigen. Toen kwam een grote koets met dampende paarden aangestormd. Een man in uniform zonder onderscheidingstekens... Een grote, brede kerel met rode bakkenbaarden sprong eruit en liep op de postmeester toe. Paarden! Ik moet onmiddellijk andere paarden hebben! Ik heb geen paarden meer, heer. Het kan me niet schelen waar je ze haalt, maar ik moet uitgeruste paarden hebben. Vooruit, kerel! Maar dat is niet mogelijk, heer. Wil je misschien mijn zweep voelen? Maar versta toch reden, heer. Ik kan toch niet geven wat ik niet heb? Mm -hmm. En die paarden die buiten voor de wagen staan? Die zijn van meneer Korpanov. Ja, dat zien er mij uitstekende paarden uit. Laat ze uitspannen. Die paarden heb ik gehuurd, meneer. Kan me niet schelen. Ik moet ze hebben. postmeester. ik heb geen tijd te verliezen. Ik ook niet. Span uit, postmeester. Laat die paarden waar ze zijn. Dan zult u voor uw paarden moeten vechten, heerschap. Nicolai! Oh, dieu, dat ziet er niet mooi uit. Ik zal niet vechten. Wat? Niet vechten? Nee. En na deze zweepslag ook niet? Ook niet na die zweepslag. U bent een lafaard. Vooruit, postmeester. Span zijn paarden uit en zet ze voor mijn wagen. Dat valt me tegen van hem. Met de beuren in de oer springt hij anders om. Zou het waar zijn dat Moet maar één keer tot uiting komt? Onbegrijpelijk. Tenzij wij het niet begrijpen, omdat we nooit lijfeigenen geweest zijn zoals hij. Alleen Nadia scheen te begrijpen waarom ik de uitdaging niet kon aannemen. Tijdens een sabelgevecht zou iedereen immers dadelijk gemerkt hebben dat ik een soldaat was. Zandrendaags kregen we nieuwe paarden en vervolgden onze tocht. De beide journalisten waren voor ons vertrokken. Maar we hadden geen geluk. Bij het oversteken van de Irtisch werden we door Tartaarse soldaten overvallen. Ik kreeg een landsteek boven de heup... en zong bewusteloos in de wilde, ijskoude rivier. Ah, oh. eindelijk. Eindelijk opent hij de ogen... Zeg niets, vadertje. Je bent veel te zwak. En wees niet bang. Ik ben geen tartaar, maar een arme moeziek. Ik heb je bewusteloos aan de oever van de Irtis gevonden. Nee, wees stil. Ja, er zit een brief in je borstzak. Maar lig stil. Uh, er, er was... Er was een meisje bij me. Een meisje? Is... Ze is toch niet dood? Nee, maar de Tartaren zullen haar hebben meegenomen. Ze zal in Tomsk wel gevangen gehouden worden. Hoe lang? Hoe lang ben ik hier al? Drie dagen. Drie dagen? Je was bewusteloos. Een paard? Heb je een paard voor me te koop, brave man? Je wil nu toch niet weg? Ja, ik moet onmiddellijk vertrekken. Ik heb geen paard... De Tartaren hebben alles meegenomen. Dan zal ik naar Omsk lopen om daar een paar te zoeken. Sta niet op. blijf de mensen nog enkele uren liggen. Geen uur. Geen half uur. Vooruit dan. Ik zal met je meegaan. Er zijn nog veel Russen in Omsk. Misschien lukt het je wel om een paar te vinden. De hemel zal je belonen voor wat je voor me gedaan hebt, brave kerel. Belonen, vadertje? Alleen de gekken rekenen op een beloning in deze wereld. Gaat het nog, vadertje? Ja, ja, ja, het gaat wel. Ik heb nog nooit zo'n drukte in Omsk gezien. En nog eens van de ganse harte bedankt, mijn braver. Nee, zeg, kijk. Wat is er, vadertje? Kijk, die ruiters. Ja, en dan? Ken je die officier? Ja, natuurlijk. Dat is Ivan Ogarev. Ivan De verrader Ivan Ogarev. Het ongeluk vervolgde me. Toen ik s'avonds in een wisselstation... waar ik een paard gekocht had zat te eten... was het er overvol. Iedereen was hierheen gekomen om het laatste nieuws... over de Tardaarse invallen te horen. En daar zag ik plotseling onder de aanwezigen... Mijn oude moeder in mijn richting kijken. Vlug wend ik het hoofd om. Maar het was te laat. Glimlachend en met stralende ogen liep ze op me toe. Michael. Michael, mijn zoon. Wie ben je, vrouw? Wie ik ben? Ken je moeder dan niet meer? Michael. Je hebt een verkeerde voor. Maar... Je bent toch Michael, de zoon van Piotr en Marfa Strogoff? Ik ben Marfa Strogoff. Ik heet Nikolai Kortpanov, koopman het Irkutsk en laat me met rust. Mezen, ik ben toch niet gek? Zou mijn ogen me betregen of zou ik overal mijn zoon zien? Dat was het vreselijkste moment uit mijn leven. Mijn moeder zei verder niets meer. Maar... Toen ik haar aankeek, zag ik dat ze iets van de toestand begon te begrijpen. Dat ik om een heel belangrijke reden niet mocht herkend worden. Maar het was te laat. Binnen de tien minuten hadden de spionnen van Ivan Ogarev, die overal op de loer lagen, hem de gebeurtenis verteld. Vijf minuten later verscheen een Tartaarse officier in het posthuis. Hoe is je naam, vrouw? Marfa Strogov Heb je een zoon? Ja. Is het die man daar aan de tafel? Nee, ik, ik, ik dacht het eerst, maar ik heb me vergist. Zo, je hebt je vergist? Kom dan maar mee, dan zullen we zien of je je vergist hebt. Mijn arme oude moeder was dus aangehouden. Ze zou door de Tartaarse soldaten zeker bij Ivan Ogaref worden gebracht. Mijn hart brak, maar wat kon ik anders doen dan vluchten? En dat was nodig ook. Later hoorde ik dat soldaten een kwartier daarna het posthuis waren binnengevallen om ook mij te arresteren. In gestrekte galop joeg ik mijn paard voort. Een nacht en een dag zonder verpozen, dwars door het boerasland van Baraba waar de koortje bedreigt en wolken met nijdige insecten laag boven de grond hangen. Bij het vallen van de duisternis zag ik voor het eerst weer mensen. Tussen de bomen had ik rook zien opstijgen, rook van een platgebrand huis. Op een boomstam zat een heel oude man met naast zich een jonge vrouw, die een kindje in de arm had. Hé hey daar, zijn de tartaren hier voorbij getrokken? Wie anders zal ons huis in brand hebben gestoken? Was het een heel leger of maar een detachement? Zover mijn dochter heeft gezien, zijn de huizen verbrand en de velden verwoest. Het zal dus wel een heel leger geweest zijn. Onder aanvoering van Veo Farkaan? Ja. Dank u. Kan ik iets voor u doen? Vader, luister. Paarden. Ah, oh nee. Ze zijn voorbij. Maar als je zeker wil zijn, druk je oor dan tegen de grond. Ja. Ja, ik hoor het. Het zijn paarden. Zou het terugkomen? Ze komen uit de richting van Omsk. Ze rijden verdraaid snel. St ik ben bang, vader. Als ze trussen zijn, met u niets te vrezen. Dan voeg ik mij bij hen. Maar als ze Tartaren zijn, dan moet ik ze het kosten wat het wil uit de weg blijven. Waar kan ik mij hier verbergen? In het Kreupelhout. En als je het bosje doorzoeken? Maar je hebt geen andere keus. Daar komen ze. Nou, hou je paard stil en veel geluk. is hij? We hebben hem te pakken. Vlug! Het leek of de tegenslagen zich opstapelden. Toen ik een rivier bereikte, schoten ze mijn paard neer. Slechts door onder water te duiken, kon ik me aan mijn achtervolgers onttrekken. Te voet bereikte ik colifan. Ook daar waren de tartaren al binnengevallen. Voortdurend moest ik dekking zoeken om me lange tijd schuil te houden. Ik zag een eenzaam huis dat ik onopgemerkt zou kunnen bereiken... en waar ik me zou kunnen schuilhouden tot de nacht viel. Maar toen ik er binnensloop, bleek het een telegraafkantoor te zijn. De telegrafist, die zich blijkbaar van het oorlogsgeweld niets aantrok... was op zijn post gebleven. En wat is het laatste oorlogsnieuws? Zou ik u niet kunnen zeggen. Er wordt hier toch gevochten in Kolivan? Dat lijkt wel zo, ja. En wie wint er? Weet niet. Maar werkt de telegraaf nog? Niet meer tussen Kolivan en Krasnojarsk. Wel tussen Kolivan en de Russische grens. Neemt u alleen regeringstelegrammen op? Andere ook. Mits betaling? Tien kopijken per woord. Uh, uh, uh, uh. Ik ben u voor, collega Jolie. Kwamem, ik ben zo precies als u. Tien kopweken per woord. Here you are. Het zal zeker wel genoeg zijn. Wordt wel een duur telegram. Dicteert u maar. Daily Telegraph, London. Colleven Department, Omsk, Siberië. 5 augustus. Gevecht tussen Russische en Tartarische troepen. Russen met verliezen teruggedreven. Tartaren vandaag Koliven binnengerukt. Betekent Bland. Ik heb nu mijn telegram naar mijn nicht in Parijs. <laughs> Zijn nicht in Parijs. <laughs> Madeleine Jolivet, Faubourg-Montmartre, Kolyvan, Omsk 58. Niet te vlug, niet te vlug. Vluchtelingen verlaten de stad. Nederlaag voor de Russen. Hardnekkige achtervolging door Tartarse reuters. Hevige gevechten hier in Colivan. Good grief! Ze hebben een granaat naar binnen gegooid! Gooi ze terug door het venster, vlug! Hé, hey, bent u niet Nicolai Korpanov? In godsnaam of... geef die granaat hier dat ik ze buiten gooi voor ze ontploft! Hij gaat toch voor, telegrafist! Een granaat vloog door raam van telegraafkantoor. Uit de weg! Ouder! Een bezoeker gooide het onding weer buiten voor het ontplofte. Op hetzelfde ogenblik werd Monsieur Harry Blount, correspondant van de Teletelegraaf, door een weerkoolrol in de schouder getroffen. Neemt u me niet kwalijk dat ik erbij stop? Neem u dat alweer mee. De Tartaren bestormen het kantoor. Ik ga er vandoor. Al schietend en granaten gooiend kwamen de Tartaren altijd maar dichterbij. Blount werd getroffen en viel bewusteloos neer. De Tartaren stormden het kantoor binnen, terwijl ik door het raam sprong om te ontkomen. Te vergeefs, ik kwam midden in een groep soldaten terecht die me gevangen namen. Na een vermoeiende mars die een dag duurde, arriveerde ik samen met Jolivet en Blount in een Tartariskamp. Ik had me niet bij hen gevoegd, want ik begreep wel dat zij mijn schijnbaar laffe houding in de wisselplaats de Ichem niet vergeten waren. Blount was erg bleek. De wonden aan zijn schouder veroorzaakte hem veel pijn. Laat me nu toch een behoorlijk verband leggen, monsieur Blount. Oh, het is maar een schram. Nou, laat me toch maar doen. De Fransen zijn allen een beetje geneesheer. Zullen we bij de eerste gelegenheid proberen te vluchten? Als er niets anders op zit. Oh, weet u wat beters? Wij horen niet bij de oorlogvoerende partijen. Wij zijn geen Russen of Tartaren. U bent Engelsman, mm. ik ben Fransman. Daarom kunnen we tegen onze gevangenneming protesteren. Bij die onbeschaafde Tartaarse emir, Feofar Khan? Nee, bij zijn kolonel Ivan Ogarev. De emirs zou ons niet verstaan. Ogarev is een schurk, een overloper, een verrader. Het is walgelijk om een Russisch kolonel in een Tartarskamp te zien. Ja, je kunt het hem zelf zeggen, daar komt hij. Nee, doe jij wat je wil, maar ik vraag die verrader niks. Maar kijk nu eens goed, Blond. Ogareff is... ...is de man die we in de wisselplaats van Ichem hebben gezien. Wel, yes. De brutale schof die of een zweepslag gaf. Bent u vreemdelingen? Correspondenten van Engelse en Franse kranten. Papieren, om dat te bewijzen? Hier hebt u ze. Monsieur le colonel, wij moeten u dringend vragen... ...ons weer vrij te laten. Waarom? Omdat wij ons werk te doen hebben. Oh, en dat is? De krijgsverrichtingen in Siberië volgen en er verslag van uitbrengen. Al wat we vragen is onze vrijheid. Hmm. Dat lijkt me wel in orde. Ziezo, u hebt ze, uw vrijheid. Dat betekent... Precies wat ik zeg. U bent vrij. Gaat u maar. Wel verdraaid. Jolieve, wat doen we met die vrijheid? Naar Toms gaan, om te zien wat daar gebeurt. Conin, nog een Ik heb je al gezegd dat je nooit naar me toe mag komen als anderen het zien. Als iemand je eerst bij de gevangenen ziet en dan bij mij. zullen ze het gauw doorhebben dat je een spionne bent. Dat begrijp ik toch wel. En dat zal je vermomming als je je als geen steek meer helpen. Ik zal erom denken. Hmm. Wat scheelt er? Conin. Ik ben er zeker van dat de zoon van Marfa Strogoff bij de gevangenen is. Marfa ziet er veel te tevreden uit. En er is een meisje bij haar dat altijd bij haar is. En dat bevalt me ook niet. Hmm. Als Michael Strogoff inderdaad hier in het kamp is, dan zal ik hem... U zult hem niet. U kent hem niet. Maar jij kent hem toch? Ik ken hem niet. Maar je hebt hem toch gezien? Niet dat ik weet. Waarom ben ik er dan zo zeker van dat hij bij de gevangenen is? Alleen al door Marfa Strogoff gaat het te slaan. Ik ben er zeker van dat ze zich door een blik en een beweging heeft verraden. Alleen weet ik niet voor wie die blik en die beweging bestemd waren. Ik reken op de ja, Je weet dat ik er veel voor over heb om die koerier van het tsaar in handen te krijgen. Als de brief die hij in Moskou van het tsaar heeft gekregen in Irkutsk... in de handen van de Grootvorst geraakt, dan mislukt mijn plan. En brief en koerier heb ik hier maar voor het grijpen. Als ik maar weet wie van die duizenden gevangenen Mikhail Strokov is. Zijn moeder weet wie haar zoon is. Haar moet u aan het spreken zien te krijgen. Maar hoe? Nee, nee, nee. nee. Ik heb een veel beter idee. Niet de moeder zal ik aan het spreken krijgen, maar de zoon. Maar, ga terug bij de gevangenis, Sankari. Over een kwartiertje kom ik naar Marfa Strogov en dan zal je eens wat zien. Binnen een paar minuten heb ik de koerier te pakken als inderdaad, omdat die gevangen is. Van ver hield ik Ogaref in het oog en het gesprek dat hij had met de zigeunerin wekte mijn achtertocht, die helaas, zo bleek het later, niet ongegrond was. Op zee, jij daar! Op zee! Hé, hey, Marva Strogoff, kom eens hier. Ja, ja, ja, ja, hier bij me. Wel, heb je me nog niets te zeggen? Nee, kolonel. Je blijft bij wat je me vroeger hebt verteld. Ik heb niets te zeggen. Je weet niet dat Michael Strogoff je zoon in Omsk is geweest? Nee. Wie was de man die in het posthuis je zoon noemde? Ik. Ik ken hem niet, ik had me vergist. Is je zoon hier onder de gevangenen? Ik heb hem niet gezien. Maar als hij hier voor je stond, zou je hem toch herkennen? Nee. Wat? Maar... Ik zou hem niet herkennen, niet willen herkennen. Zo, zo. Dan we zullen zien of je zo moedig blijft, ouwe. Nou, nu geen je meer. Ik weet dat je zoon hier is. En je zal hem nu direct aanwijzen. Nee, nooit. Goed, dan zal ik je helpen. Ik zal je tong losmaken met de zweep. Soldaten, pak er elk bij een arm. Wel, maar vast, Wie is je zoon? Ik zeg niks. Goed, hou je dan klaar. Laat die vrouw met rust, die van Ogarif. Dat zegt genoeg. Jij bent dus de zoon van Marfa, Mikhail Strogoff. Geef de soldaten bevel haar los te laten. Maar, maar verdraaid. Jij bent de man die ik in het posthuis van Ichtem met de zweep in het gezicht heb geslagen. En nu is het mijn beurt. Ga! Ah. Dat zal je met je leven voorboeten. Grijp hem! Mensen, deze schoft zal voor de één terechtstaan. terecht staan. Mijn beste blond, wij hebben onze reisgenoot die beweerde Nikolai Korpanov te heten toch verkeerd beoordeeld. Nou, nu staat hij er slecht voor. Hij had beter gedaan zijn wraakneming nog wat uit te stellen. En zijn moeder met de zweep laten ranselen? Denk je dat zijn moeder en zijn zuster liever zullen hebben door, dat ze hem ter dood brengen? Ja, ze hebben een brief uit zijn zak gehaald. Hmm. Ik zou er een lief ding voor over hebben om te weten wat er in staat. Er zit beslist stof in voor een lang telegram aan je krant. En aan je nicht, Madeleine. Wij blijven in elk geval hier tot het de rechtstelling voorbij is. Ook daar is een heleboel over te schrijven. Tartarse kamp van Tomsk werd heden een man terechtgesteld die als Nikolai Korpanov werd gevangen genomen, maar in werkelijkheid Mikhail Strogov heet. Hij werd ontdekt door kolonel Ivan Ogarev, raadsman van emir Feofar Khan en werd beschuldigd van spionage. De emir weigerde echter de door Ogarev voorgestelde doodstraf te laten uitvoeren. Volgens een oud Tata's gebruik werd hem een witgloeiend gemaakte sabel vlak voor de ogen gehouden, waardoor de oogglans werd vertroebeld en de veroordeelde blind wordt gemaakt. Het was een ontroerend ogenblik toen de oude moeder van Strogoff op de knieën viel om genade voor haar zoon af te smeken. Tranen rolden over de wangen van de dappere kerel die, naar beweerd wordt, een koerier van de tsaar is. Rillend van afgrijzen had ik de voltrekking van het vonnis bijgewoond. Op het ogenblik dat het feest begon... waren Marfa en haar zoon neergestort. Maar hij kroop naar de plek waar hij zijn moeder voor het laatst had gezien. Het leek wel of hij haar iets in het oor fluisterde. Op dat ogenblik werd ik door een bewaker weggejaagd. Maar ik was vast besloten de man die zo goed voor me gezorgd had... niet in de steek te laten... Ik zocht al mijn moed bij elkaar... en stal een mes uit een tent van een Tartaars officier. Toen het nacht werd, zocht ik Michael... sneed de touwen door waarmee zijn handen gebonden waren... en samen ontvluchtten we het kamp. Nadia? Hier ben ik, Michael. Waar zijn we? In Semilovskoye, in een verlaten huis. De bewoners zijn waarschijnlijk voor de Tartaren gevlucht. Het hele dorp is verlaten. Je moet rusten, Nadia? We hebben de hele nacht gelopen. Heb je een stoel? Ben je gaan zitten? Ik zal het doen. Je moet ook naar me luisteren. Ik heb iets heel belangrijks te zeggen. Ik luister. We, we moeten scheiden. Scheiden? Waarom, Michael? Omdat ik je niet op je reis mag ophouden... Je vader is in Irkutsk. Je moet zo vlug mogelijk bij hem zien te komen. Een blinde is een blok aan je been. Ik zal je niet meer verlaten, Michael. Wat zou mijn vader wel denken als ik je zo zou achterlaten... na alles wat jij voor mij gedaan hebt? Je mag niet aan mij denken, alleen aan je vader. Mijn vader heeft mij minder nodig dan jij. Of geef je de tocht naar Irkutsk op? Dat nooit. Maar je hebt de brief niet meer. Nee. Die heeft die van Ogaref en hij zal zich nu voor kurier van de tsaar uitgeven. De grootvost, de broer van de tsaar, is dus een levensgevaar. Ik moet het kosten wat het wil voor Ogaref in Ierkoets geraken. Het moet, het moet. Zwijg dan over scheiden. Oh, die ellendelingen hebben me alles afgepakt. Maar ik heb nog wat roebels en ik kan zien. Maar hoe geraken we er? Te voet. En hoe zullen we aan voedsel komen? We zullen om bedelen. Goed... Goed, dan vertrekken we zodra je uitgerust bent. Nee, nee, nee. Laat ons nu dadelijk vertrekken. We hebben geen minuut te verliezen. Ben je daar, Nadia? Ja, Michael. En ik heb goed nieuws. Ook in dit dorp zijn alle bewoners gevlucht. Maar ik heb een veerman gevonden die ons met een vlot een heel eind de rivier Angara wil laten afvaren. Dus in de richting van Irkutsk? Ja. Maar er zijn ook grote ijsschotsen op de rivier. Hij zei dat het een gevaarlijke tocht zal zijn. We hebben nog veel hetervuren gestaan. En er is nog wat. De twee vreemdelingen die we al zo vaak hebben ontmoet... zijn hier ook in Livenitsnaya en zullen meevaren. Oh. Wel. Ik wil hopen hoop dat ze te vertrouwen zijn. Ik zal ze verzoeken mijn geheim te bewaren. Heren, ik moet u om een gunst vragen. U weet nu dat ik Michail Strogov heet en niet Nikolai Korpanov. Maar ik heb een heel belangrijke zending te vervullen. Daarom wou ik u vragen mijn bare naam te vergeten. Kunt u me dat beloven? Op mijn eerwoord, monsieur. Op mijn woord van gentleman. Ik dank u. We moeten nu. Onze excuses aanbieden omdat we in de wisselplaats van Igem geen afscheid van u hebben genomen. Het was u goed recht mij voor een lafaard te houden. In elk geval heeft u in Tomsk het gezicht van die skurk netjes toegetakeld. <laughs> Daar zal u nog een hele tijd mooi missen. Een hele tijd. Misschien. Misschien niet eens zo heel lang meer. Kunnen we met iets uh, helpen? Ik doe liever alles alleen. Maar die schoften hebben u nu blind gemaakt. Oh, oh. Maar ik kan zien. Wat? Ik heb Nadia. Zij kijkt voor mij. Oh, het ijs wat dikker. Als de Schotsen zo tegen het vlok blijven bonken... dan wordt het straks nog aan diggelen geslagen. Hé hey, Jolie, blijf met die handen uit het water. Straks bevriezen ze. Hier, eens aan mijn vingers. Wel, al Dat ruikt naar petroleum. Maar petroleum is brandbaar. En drijft boven. Dat betekent één vlammetje en de hele rivier staat in brand. Zou dit een natuurlijke oorzaak hebben of zouden de Tartaren opzettelijk petroleum op de rivier hebben gegoten? Het is een gebruik uit Baku. Sommige van de bewoners zijn daar vuuraanbidders. Bij godsdienstige feesten laten ze de petroleum in het water lopen en steken hem aan. De vlammende golven wieken heen en weer in de wind. Het is een prachtig gezicht. Oh, wat een prachtig gezicht is in Baku. Zou hier op de Angara een ramp kunnen betekenen? Hé, hey, wat betekent dat? We zijn vastgelopen, Skipper. Mag dat we weer vlot geraken of we worden door het pakijs verpletterd. Niks aan te doen, meneer. Het vlot is verloren. Dat komt nooit meer op gang. Over een kwartier wordt het versplinterd als was het uit twijgen gemaakt. We moeten er lang door, allemaal. Wat? Over het ijs? Over, hier, over het ijs. Durf je, Nadia? We hebben geen keuze. Geef me je hand, Michael. Hé, hey, niet te vlug, meneer Kopanov. We moeten over een ijsdam, Michael. Ik volg je, Nadia, ik volg. Achter de ijsdam was er weer open water. Op gevaar van ons leven, maar zonder aarzelen sprong ik met Michael op een ijsrots En we lieten ons zo de stroom afdrijven. Eindelijk waren we aan het eind van onze reis. In de verte zag ik de torens van Irkutsk. Er was een mogelijkheid dat we nog op tijd kwamen, dat ik Michael nog voor de verrader Ogaref bij de Grootvorst zou kunnen brengen. Het is een moeilijke toestand. We moeten in Irkutsk stand houden tot we hulp krijgen. Dan zullen we de Tartaren kunnen verjagen. Laat de koerier binnenkomen. Spreek, koerier. Ik ben gezonden door uw broer, ons allerzaar van Rusland, Hoogheid. Wanneer hebt u Moskou verlaten? De 15 juli. Hoe heet u? Michael Strogoff. Heeft de tsaar u een brief meegegeven? Jawel, Hoogheid. Maar toen ik in de handen van de Tartaren viel, moest ik hem vernietigen. Ik heb de inhoud dus uit het hoofd geleerd. Dan weet u dat de tsaar bevel geeft Irkutsk tot het uiterste te verdedigen? Jawel, sire. Maar het is nutteloos. Nutteloos? Wat? De strijd is verloren hoogheid. U bent omsingeld door het Tartaarse leger. Hoe sterk? 400.000 man. Oh. Toch zal ik de stad niet prijsgeven. U weet dus dat er in de brief ook sprake was van een verrader. Zijn majesteit, het tsaar wilde u vooral voor waarschuwen... dat Ivan Ogarev u persoonlijk naar het leven staat. Nee, juist. Michael Strogoff. U hebt een moeilijke zending volbracht. Ik zal dat niet vergeten. Hebt u me om een gunst te verzoeken, spreek dan. Alles wat ik verlang is aan de zijde van uw hoogheid te mogen blijven. Goed. Van dit ogenblik af bent u in mijn persoonlijke dienst. U zult in het paleis wonen. Zo geraakte de verrader Iwan Ogareff tot bij de Grootvorst. Hij was ons te vlug afgeweest... Intussen hadden de Tartaren hun planten uitvoer gebracht en op de rivier de petroleum in brand gestoken. Weldra stond alles in vuur en vlam. Ook de huizen langsheen de oevers. De stad stond in rep en roer. En in de verwarring kon ik met Michael het paleis binnensluipen waar de grootvorst zijn hoofdkwartier had. Behoedzaam liepen we door de gangen. Tot mijn ontzetting stond Ivan Ogarev plotseling voor me. Hij stak zijn hand naar me uit, maar hoe het mogelijk was begreep ik toen niet. Michael sprong op hem toe en sloeg hem tegen de grond. Hij was echter dadelijk weer recht en trok zijn sabel. Ah, Michael, pas op! Wees niet bang, Nadia. Ga achter me staan. Maar hij is gewapend en hij kan zien. Kom maar op, blinde! Ja, Nadia. Hij kan zien en ik ook. Ik ben nooit blind geweest. Toen ik zag hoe ze mijn moeder wilde mishandelen... en hoe ze bij mijn veroordeling op de knieën om medelijden vroeg... schoten mijn ogen vol tranen. Toen het gloeiende zwaard langs mijn aangezicht streek... verdampten de tranen... en moeten ze zo een beschermende laag voor mijn ogen gevormd hebben. Oh God. Oh God, wat ben ik gelukkig. Wie heeft deze man gedood? Ik, Hoogheid. Wie ben jij, soft? Schoft. Ik ben ervan overtuigd dat de Grootvorst meer belang stelt... in de naam van de man die aan zijn voeten ligt. Spreek niet in raadsels. Die man is in dienst van mijn broer. Hij is de koerier van de tsaar. Hoogheid, deze man is een verrader. Hij is Ivan Ogarev. Ivan Ogarev? En wie bent u dan wel? De echte koerier van de tsaar, Hoogheid. Ik ben Michael Strogoff. Michael werd met eerbewijzen overladen. En tot mijn grote vreugde vond ik ook mijn vader weer. De grootvorst had hem aan het hoofd geplaatst van een keurkort van bannelingen die mede de strijd tegen de Tartaren zouden opnemen. Michael vroeg of ik met hem wilde trouwen. Oh, wat moest ik antwoorden? Ik geloofde allang dat God ons bij elkaar had gebracht en zoveel vreselijke beproevingen had laten doorstaan om ons voor altijd te verenigen. Dus gaf ik hem mijn ja-woord.